Jan van der Putten met het NOS-journaal. NS-personeel kreeg vorig jaar net zo vaak te maken met agressieve reizigers als een jaar eerder. Dat is opvallend omdat er in 2020 de helft minder reizigers waren vanwege de coronamaatregelen. Het spoorbedrijf meldt dat er vorig jaar 661 incidenten waren met agressie. Het ging om vormen van bedreiging, bespugen en drie gevallen van aanranding. 171 keer liep NS-personeel ook nog letsel op. En dat was in de meeste gevallen niet ernstig. Overlastgevers vallen volgens NS nu eerder op, nu er minder reizigers zijn. Medewerkers deden bijna altijd aangifte van de incidenten. Door een fout van de Belastingdienst zijn duizenden ZZP'ers in financiële problemen gekomen, meldt de Volkskrant. Ondernemers konden een lening krijgen die later kon worden omgezet in een gift... In 10.000 tot 15.000 gevallen telde de Belastingdienst die gift op bij het inkomen... waardoor ZZP'ers ineens geen recht meer hadden op bijvoorbeeld huurtoeslag. VVD-leider Rutte vindt het vanwege corona geen geschikt moment... om verschillen tussen partijen uit te vergroten. In een pagina Grote Verkiezingsadvertentie in de kranten... roept hij op tot samenwerking en inhoud. Rutte zegt ook dat hij de zorg wil versterken... om beter voorbereid te zijn op een volgende gezondheidscrisis. Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba kunnen beginnen met het vaccineren tegen corona. Nederland heeft vaccins van Pfizer en Moderna gestuurd. Sint Maarten prikt als eerste zorgmedewerkers en 60-plussers met het Pfizer-vaccin. Sint Eustatius en Saba gebruiken het vaccin van Moderna. Ook in Suriname zijn de eerste vaccins binnengekomen. Duizend doses van AstraZeneca gedoneerd door Barbados. Topbesluit nog het weerbericht. Het is mooi vandaag. Er zijn ook wolkenvelden. Het blijft droog. Het wordt 13 tot 17 graden. Op de Wadden is het wat frisser. Morgen meer zon, minder wind en plaatselijk 18 graden. Dit was het NOS Juna. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn is een ongeluk gebeurd bij Purmerend-Zuid. Er staat vierde vanaf knooppunt Zaandam, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. De rijstrook is dicht voor de bergingswerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Heb je klachten zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf thuis oh en laat je testen.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 Zandvoort heeft het. Het. het. Jawel hoor. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op, op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Toebak leeft. Tof, met het uur een grotere pijn op hier. Jazeker. Yes, Toebak leeft. Fijne gedeelte. Tweede gedeelte. Straks onder andere een stukje geschiedenis. Wat gebeurt er door de jaren. Het is vandaag 20 februari. En uh, er zijn leuke weetjes. Ook wat dramatische weetjes. Ik heb daar beelden van zitten kijken. Bizar. Gewoon onder andere een brand in de stadion. In de stadion. Miss even hier Future Islands, de mooie Born in a War. It's so -show. Een dramatiek. De bovenste plank. Future Islands. As long as you are. Hoe lang ben je? As long as you are. Zo. So. Ja, zeker. Europeanen zijn nou langer, hè? Ja, zeker, start. Nou, gezeten nieuwe album van Future Island Born in the War. Die hoor hier in uh, zaterdagmorgen. Het is even naar 9 uur in het tweede geel in het radioprogramma. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Jawel in 1935 de Noorse onderzoekster Caroline Mikkelsen betreedt als eerste vrouw het zuidpoolgebied. Zo samen met haar man uh, uh, Claudius Mikkelsen was ze naar, uh, naar de Poolzomer gegaan. En dat was in 1934 en 1935. Was een rondloper. Ze hadden namelijk een opdracht gekregen van uh, Lars Christensen. En uh, zijn Noorse rederij. Uh, uh, en, en die is een walvismagnaat. En die wil weten hoe de populatie daar zich begeeft. En misschien kan hij daar wat walvissen vangen en zo. Dus hij moest het onderzoeken. Zij stapte uit het schip om even verder te kijken. En ging dus naar. De Zuidpool heeft er uiteindelijk een stenen mannetje geplaatst. Dat doen ze wel vaker onder andere zo'n berg, zo'n heuvel. Dat je weet hoe je moet lopen. En het stenen mannetje heeft er heel lang gestaan. En in 1995 was daar weer een expeditie. En die hebben toen dat stenen mannetje weer gezien. En die hebben dat later nog weer bij haar uh, gemeld. Toen was oh, ze niet stikker meegenomen. Goud. Nee, nee, nee. Dat oh. staat er, er staat ook een foto bij. Is erg leuk bij het bericht. Deze, uh, mm. deze onderzoeks Caroline Mikkelsen. Uh, die was dan als eerste vrouw op de Zuidpool. En dat is later nog een keer bevestigd. Dat komt de boeken ingaan als, okay. uh, als vrij officieel. Goed, wat nog meer? Maar 18 jaar geleden was het 2002 en dat, dat was dus het eerste palindroom drievoudig. En wat is dat dan? Van nou jij hebt dan 20022002 -2002, dus uh, dan heb je 2002 2002 achter elkaar. Oké, okay, oh dus dat ja. Dat is wel bijzonder. Maar wat ik ook alweer grappig vind dat is uh, morgen is het 21022021. Dus het is niet helemaal omgekeerd. Nee. Want dat zou, dat zou dan nog de twaalfde geweest zijn. Dan had je, had je het ook. 12022021. Dat is ook een hele mooie. Gevolg met cijfertjes. Ja. En is dat van. een teken voor iets? Nou ja, ik denk dat je in de numerologie kan je natuurlijk uh, van alles bij maken. Ja, dat kan je ook even. Ja, dan moet je ook kijken naar 1961. Als je de omdraait, stond er ook 1961. Ja, maar dat ben ik. Ik ben 1607. 1, 9, 6, 1, Maar het is 16761. Dat is ook al omgekeerd als je die 19 weghaalt. Ja, oké. Okay. Als je wat dingen weghaalt, dan kan je alles omdraaien. Ja, precies. Met cijfers gewoon Ik vind het altijd... de wereld op zijn kop. Nou, ja. iets anders wat, wat gebeurt, en dat is vrij dramatisch. In 2003 daar is een brand. In een nachtclub, in de stadion, in de VS komen 100 personen om het leven en 230 gewond. Dus tijdens het optreden van de rockband Great White en die hebben dan vier fonteinen van vuur, sea vuurwerk op het podium ja. en twee staan er recht omhoog te blazen en. Twee aan de zijkant onder een hoek van 45 graden. Ze dus raken het geluidisolerend materiaal. Vat vlam. En binnen een minuut staat de boel in de brand. En toevallig was daar een lokale filmploeg aan het filmen. En die heeft letterlijk alles gefilmd. De camera laten lopen en je ziet het. Echt, elke keer uh, hebben ze een tijdmelding erbij gedaan. Je ziet binnen een minuut dat er rook ontstaat. Binnen anderhalf minuut loopt iedereen naar buiten. En binnen vijf minuten staat die hele nachtclub in lichte Laai. Het is echt bizar om dat te gewoon te zien. Het doet me een beetje denken aan dat, engeltje daar, of dat hemeltje daar in, uh, ja. in uh, Volendam. En dat ja, was dit is... twee jaar eerder, dus we hadden daar al van moeten kunnen leren. Ja, oké, okay, maar, maar echt die beelden zijn schokkend. Want uiteindelijk loopt de, de film er om het gebouw heen filmt aan de volkant dat mensen naar buiten willen komen. Want 450 mensen proberen tegelijkertijd door de hoofdingang naar buiten te gaan. Dat loopt letterlijk vast. Mensen zitten tot een middel toe vast bij de deur. Ze kunnen er gewoon niet uitkomen. En uiteindelijk zijn de mensen vertrapt, door rook om het leven gekomen. Het is echt afgrijzelijk. En... Een persoon die verantwoordelijk was voor een slechte sprinklinginstallatie uh, is, uh, is naar voren getreden. Hij zegt van ik ben verantwoordelijk en uh, uiteindelijk heeft hij een gevangenisstraf gekregen. Later Doodschap? is hij weer. Nee, wij, we noemen je gevangenisstraf gekregen. Later is hij ook weer door andere mensen aangesproken van heel stoerig dat, uh, uh, dat je naar voren trapt of naar voren treedt. Terwijl andere mensen die ook verantwoordelijk waren voor de sprinklinginstallatie zijn niet naar voren getreden. Dus er is een hele rechtszaak omheen geweest. En, maar Ik en, denk uh, dat dus... hij doordat hij dat gedaan heeft ook waarschijnlijk een veel mildere straf heeft gekregen dan anders. Ja, oh, hij heeft het ook niet expres gedaan. Nee, en hij voelt zich toch gewoon heel schuldig. Ja, denk dat, ik dat was een mooi gebaar van hem. Maar goed, ja, dat zeker was weten. de stadion in de VS. Oké, okay, ik heb uh, nog hier... van de, is in 1915, was de twintigste wereldtentoonstelling... in... Uh, uh, Amerika. Ja. Los Angeles. En de, de Palace of Fine Arts is dan een van de laatste dingen die dan daar nog staat. Maar het grappige is, er worden dus nog steeds van die wereldtentoonstellingen gehouden. Maar voor gedeeltes en zo. En het is wel interessant om daar eens over te lezen. En wat zie je op zo'n wereldtentoonstelling? Zie je nou, de, de Eiffeltoren? Ja, nou ja, dat was er ook één. Dat was ook een wereldtentoonstelling. Ja, klopt. En je, je hebt er echt heel veel wereldtentoonstellingen. En het zijn er, een uh, aantal jaar geleden was er ook nog één. En uh, er zijn er ook een aantal gepland ook. En ik ben heel benieuwd hoe dat met corona of het allemaal doorgaat. Ja, ja dat, ja. is waarschijnlijk niet nu een beetje voor zich uitschuiven. je denkt van, nou, ze willen wel genoeg bezoekers hebben. Dat lijkt me wel. Ja. 1962, de Mercury M. A6 ah, wordt gelanceerd met John Glenn. En John Glenn is de derde Amerikaan in de ruimte. Er wordt ook wel eens verward dat hij de eerste man of de eerste Amerikaan in de ruimte was. Dat is niet het geval. Dat waren Alan Shepard en uh, Virgil uh, Crimson. Die waren de eerste. Die hebben een hele korte vlug gemaakt. Maar deze John Glenn is wel de eerste die om de aarde heeft ge gevlogen. Drie maal. Hij is vijf uur in de ruimte geweest. Op een hoogte van, wat was het? 100 en maar bijna 200 kilometer hoogte. Met een snelheid van 28.000 kilometer is hij om daarheen gevlogen. Dit allemaal om te testen of, of hij problemen zou krijgen lichamelijk. Het is aangetoond dat er geen problemen waren, dus hij kon gewoon terugkomen. Deze man is na 1947. Is hij uitgetreden bij de NASA? Is hij de politiek. Oh, nee, nee. Na 1964 <lacht> nee, sorry. is hij. Is hij, uh, nee. is hij NASA verlaten? Is hij voor de politieke partijen gaan werken? Onder andere de Democrat, uh, Democratische Partij is hij actief geweest. Hij wilde president worden, dat lukte allemaal niet. Hij staat overleden. De vorige keer dat we het over hem, hem hadden, leeft hij nog. Hij is in 2016 overleden. Het maf is dat zijn vrouw. Hij is dus 95 geworden. In 2016 overleden. Zijn vrouw heeft vijf jaar langer geleefd. Die is honderd geworden. En uh, dat was zijn jeugdliefde. Daar is hij gewoon van, van de lagere school. Daar is hij mee getrouwd. Wauw. Het is heel bijzonder. Dus ik denk gewoon dat deze man, beschuldigd van dat hij sterrenstof heeft meegenomen uit de ruimte, zichzelf mee besprinkeld heeft. En zijn vrouw. Want daarom zijn ze zo oud geworden. Dat kan gewoon niet anders. Ja, dit is toch, niet, dit niet is toch geen zuivere koffie, dit? Nee. Dat kan toch niet? Ik had ja. nog een kleine aanvulling op die wereldtentoonstelling. Hè? Yeah. Want het is zo dat er dit jaar... zou er in principe eentje zijn in Doha. En dat is in Qatar. En, uh, en, maar dat is dan eentje over de tuinbouw. Ze hebben ze dus ook over de tuinbouw, maar ook universeel. Maar ze hebben dus... Uh, er is er een gepland ook, een wereldtentoonstelling. Dat vind ik grappig. Volgend jaar in Almere, in Nederland. In Almere. Floriade 2022 is ook tuinbouw. Maar het uh, jaar daarna krijg je Buenos Aires in Argentinië en dan wordt het weer gespecialiseerd. En in Osaka 2025 komt weer een universele wereldtentoonstelling. In Japan dus. Oké. Okay. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat... Uh, ik vind dat... Uh, ik, ik, je staat er nooit zo bij stil eigenlijk. Nee, nee ik zou maar niet kunnen opnoemen wat daar nou vandaan komt. Ja, ik weet volgens mij een anatomium an an in België of zo. bestaat er plutonium. Een plutonium, En, dus en uh, de Eiffeltoren. En Saragossa uh, in, in Spanje, de Eiffeltoren. Maar uh, uh, sommige dingen bestaan niet meer, maar... Zoals in, uh, je ziet altijd bij Chicago heb je ook zo'n speciaal uh, hoogapparaat. Yeah? En dat is ook van een wereldtentoonstelling geweest. Oké. Okay. Zo'n ja. uitzicht, uh, iets met een restaurant erin ook. Ja, Oké. Okay. Ja. Goed. Ja. Goed om te weten zover even wat gebeurde door de jaren. In, en het was vandaag natuurlijk, het is vandaag 20 februari. Straks de verjaardag hè. Even een nieuwe plaat van Uts. En luister even naar het begin. Dat, dat geluidje, dat klinkt zo bekend. Waar ken ik dat van? Nou, ik zoek het even voor je uit. What gives you the kicks? What gives you the kicks? I think I got it, but I'm not gonna crash Don't wanna wait till uh, it's over yeah. And nothing has changed You've been away too long We're doing it wrong De Nederlandse band uit Amsterdam in 2016. Ontstaan aan de popopleiding van uh, Conservatorium Amsterdam. Ja, op de front uh, Megan de Klerk. Precies. Nou, mag het, het begin van die plaat, ik moet het even laten horen. Be oh, de koffiedame komt net binnen. Neem even de tijd. Wil ik je even wat laten horen. Of even qua opleiding, qua muzikale opleiding moet je misschien even wat laten horen. Dat is uh, grappig om te horen. Nou, maar okay. Is er nog koffie? Ja, dat wordt geregeld. Goed. Je, je namelijk in deze plaat hoor je dit. Die geluidjes en die geluidjes, denk ik, die ken ik gewoon ergens van. Dat is volgens mij van dit. Weet je, ken je die man nog 100? Michael Jackson? Nee. Niet eens. Trevor Horn. En Trevor Horn heeft in de jaren tachtig. 80... Die heeft onder andere dit soort platen gemaakt. Dit. En die was echt gek van dit soort geluidjes. Er is ook een documentaire over Trevor Horns... die al zijn hey, klassiekers weer opnieuw uh, gaat spelen dan met orkesten. Het is niet helemaal weer zoals ik het leuk vind, maar goed. Ik vond deze, deze ja, metaalachtige geluid die hij maakte vond hij geweldig. En nu komen ze dus ook gewoon in alternatieve beetjes tevoorschijn. Ik vind dat geinig. Je nou. weet zeker dat... Uh... Dat hij uh, daar nog geïnspireerd is. Nee, dat, dat je zij dat zij geïnspireerd zijn door Trevor Horn. Dat ja. weet ik zeker. Dat, dat klinkt gewoon als hetzelfde. Gewoon. dit is het ook. <kliek> dit is gewoon nou, maar geweldig. Waarom was die Trevor vind... Horn dan geïnspireerd? Huh? Dat, dat, dat weet ik allemaal niet. Ja, dat door... je daar ook al, nee, ja, dat ja, is zo ver zou kunnen <laughs> gaan natuurlijk. Maar goed, het is de tweede generatieprogramma <laughs> en het is tijd voor de verjaardagen. Hey, hey, ja, zeker. Hij is al niet meer onder ons, maar hij is. Uh, hij zou eigenlijk jaren zijn geweest. Seattle's Kurt Cobain is dead. Van een parent suicide. Het kabinet van Nirvana's leegzanger en songwriter was vandaag in een gastkist in zijn Seattle home. De medische examiner zegt dat hij van een zelfinflictende gunshotwound op de kant was. Ach ja, Kurt Cobain. Bekend van, van dit. Was oh, het lekker om in de vroege morgen dit even te horen? En ook kurt bekend van dit dat heftige, uh, zware gitaargeluid. De man die tot zijn 9 verjaardag best wel een leuk leven had. Wel wat Ritalin moest gebruiken, omdat hij ADHD was. En had uh, ADHD had. En uiteindelijk gingen zijn ouders scheiden. En toen raakte hij toch wel een beetje in een depressie. Hij had wel al op jonge uh, jong leeftijd al flink wat talentjes. Hij had onder andere twee jaar leeftijd. Kon hij al goed zingen. Alle Beatles platen kon hij bijna te horen brengen. Op zijn 14-jarige leeftijd kreeg hij van zijn oom een gitaar. En daar is hij toen mee gaan spelen. En toen ontdekte hij de punk en rock... ...en werd hij opstandig en fuck dit ja, en fuck. Leuk, hè? En toen uiteindelijk uh, heeft hij al eerder... ...een uh, overdosis genomen van Rapnol. Uh, uh, dat zei hij zelf... Dat het, ...dat het slaapmiddel was... ...dat hij dat het overdosis... ...maar dat het eigenlijk uh, niet de bedoeling was. En later uh, ging... Uh, uh, het, zijn zo'n... Uh, ...Cutney Love erop aanstuur dat hij werd moest worden opgenomen. Dat deed hij toen ook. En uiteindelijk heeft hij over een twee meter hoge muur is zich geklom. En uiteindelijk is hij een paar dagen zoek geweest. Is zij nog op zoek geweest naar hem. Eh, private investigators ingezet allemaal. En uiteindelijk is hij gevonden op een zoldertje. Lijkt het toch wel een beetje traumatisch ook voor die Courtney Love. Ja, Courtney Love. Ja, ja. maar goed. Ze denken ook dat, dat hij wel vermoord is. Omdat er weinig aanwijzingen was, waren dat hij zelf geschoten zou kunnen hebben. Wat een leuk detail vond ik zelf. Dat ja? hij... Uh, ik zag een, een mini-documentaire over hem gisteravond. Ja? Dat hij uh, heel goed was uh, met schilderen en uh, tekenen. Ja? En dat hij de, de hoeze van de LP's dat hij die zelf gemaakt had. Ja, dat klopt. Dat, dat vond ik dan ja. wel ja. een leuk, leuk detail. Dit is een uh, momenteel, <coughs> mo uh, montage of de hack. Dat gaat over zijn leven. Dat is ook gecombineerd met de tekening van hem, geloof ik. Oh, Zegt een ja, aanradertje. Leuk. Die vandaag ook jarig is. Uh, maar ze is uh, vorig jaar overleden. Ze is 95 geworden. Gloria Vanderbilt. Zij was de artiest, de designer... maar ook parfum en jeanslijn had ze gedaan. Oh ja. En ik, uh, ik word steeds uh, ook daaraan herinnerd... want ik had toen een flesje gekocht voor mijn moeder. En ik heb dat flesje nog steeds... en ik gebruik hem af en toe uh, ja, uh, heel erg als wc vervrist. Want het was wel ja, lekker. Ja. Maar hij is, er zit ja. nog steeds genoeg in. Ik wilde hem ook niet weggooien toen huh? mijn moeder overleden. Die is al acht jaar geleden. Maar uh, ik, uh, daardoor word, word ik toch steeds aan herinnerd. Van. Dus dat was stijl. Het is inderdaad een geur voor oudere dames. Ja, oké. Okay, ja, Als je wel. denkt van nou, ik moet even wat wegspuiten... Ik, en dan een pakje van de beeld. Nou, daar zal ze blij mee zijn. Zeg. Ja. Daar heeft ze zoveel energie in gestopt. Ja. Nou goed, uh, hij wordt vandaag 96... Hij is de oudste bekende persoon in de lijst vandaag. Sitting Poirier. Poirier. Poirier. Yeah. Mooie naam ook. Een Amerikaanse yeah. acteur. Hele goeie. goeie Echt uh, kwam van de Bahama's. Als tiener ging hij naar de VS. Hij heeft ook in het Amerikaanse leger gezeten. Uiteindelijk deed hij auditie om op de, ja, de academie te komen. Werd afgewezen. Zwaar accent. Daar heeft hij aan gewerkt en binnen zes maanden had hij dat wel voor elkaar. Hij uh, is eigenlijk de eerste uh, donker-Amerikaan die echt serieuze rollen speelde. En niet dat stereotype van een zwarte man dat altijd van neerzetten. Van de misdadiger. Ja, en dit werd uh, tijdens een, um, een uh, dinges... Hoe uh, noem je dat? Een, uh, dinges, uh, nou, luister even. Before Sydney, African-American actors had to take supporting roles in major studio films... that were easy to cut out in certain parts of the country. But you couldn't cut Sidney Poitier out of a Sidney Poitiers picture. He was the reason a movie got made. The first solo above the title African-American Movie Star. He was unique. Hij was unique. Hij ja, is zeker. uniek, want hij leeft nog steeds 96. Maar wie op dezelfde dag geboren is. No. Ibrahim Ferrer. En dan denk je, wie is dat? Ja, wie is dat ook weer? Maar dat is die man van de Buena Vista Social Club. En die heeft de Chan Chan en zo geschreven. Oké. Okay. oh ja. ja, ja. Als ik dat gehoord, is een ik het. prettig nummer. Ik, ja? ik, ik, ik zou best als u een landenkeus wil doen. Maar hij is wel heel traag, is ik. Is heel traag. Maar het is wel een heel relaxed ochtendnummer. Oké. Okay. Nou, vandaag uh, oh nee, vandaag zou ze jarig zijn geweest... maar overleden in 2018. Nancy Wilson... En Nancy Wilson is bekend van dit. Uh, dit. Zij maakte jazzmuziek in de jaren 50. Begonnen in 1950 in nachtclubs. Capitol Records, daar speelden ze voor. Of maakten ze platen voor. En de laatste plaat is uit 2000. En dat was in 2094. Oh, die doet het niet. Nou goed, dat was uh, Can I Make You Love Me. Dat lukte niet. Nee, goed. Uh, en zij heeft onder andere show's gedaan in Las Vegas. Die is 81 geworden. Speelde onder andere op een Net King Cole, Zero Vang. En nou, meer van dat soort jazzgiganten. Goed, wie nog een jaar is, is? Ja, uh, Carlo. Carlos, die is al lang overleden. Dat is ja? een hele dikke Fransman. Een hele dikke Fransman. hij is Fransman. van 1943, waar hij is heel bekend geworden met het liedje van de Big Bizou: Oké. Okay. brassez-vous. Big Bizou, doen, doen, Big Bizou. Die ken je toch wel? Nooit van gehoord. Oh, nee, dat kan je ja, ook wel doen als Nederlanderkeuze. Er zijn zoveel keuzes. Uh. Alice Bergen wordt vanaf 81. Uh, je kent haar van dit. Dames en heren, goedenavond en welkom bij het televisieprogramma van de VARA. In de onderste steen vanavond, niet van gisteren. Een Zij is natuurlijk uh, omroepster, maar ook presentatrice geweest... van onder andere Nationaal Songfestival. Ze is onder andere ook naar Veronica uh, gegaan. En ze is vandaag 81 geworden. 81? Uh, 81, oh. echt. Wow. Ja, Hoe uh, ziet ze er nu uit? Ja, dat weet ik niet. Ze zijn foto's van. Ze was een mooie dame altijd. Ja. En uh, Uiteindelijk uh, is ja, ze is heel lang getrouwd geweest. Uh, van 1965 tot 2019 met Barry Hughes. Een voetbaltrainer. en de entertainer. Dus. Mooi. Ja, wie vandaag ook jarig is, is Haaien uh, van der Heijden. En dan denk je, wie is die man? Ja, maar het is, het is een hele bekende uh, schrijver. Maar hij heeft ook uh, samen met uh, iemand anders... heeft die Purper opgeroepen. Dat was een theatergroep. Daar ben ik ook wel geweest. En hij is ook geweest, uh, getrouwd geweest met die ene dame... die toen uh, aan kanker is overleden. Weet je wel? Die toen op de Heide zat. Uh, uh, God, dan ben ik even de naam kwijt. Maar ja. Uh, maar het is echt. Een, hij heeft in de Vlaamse pot geschreven. En uh, Divorce heeft hij geschreven. En Series van Baantje heeft hij geschreven. Oh, okay. Dus het is echt wel gerenommeerde artiesten en schrijver. Het is een hele bekende naam. Ja, zeker. Ja. Ja. Ah, ja, van de Heiden. Goed, ja. uh, niet heel erg oud geworden volgens mij. Well. Nee, hij leeft nog. Oh, hij leeft nog. Hij oh, was met Sylvia Millenkamp Oh, die is overleden natuurlijk. Ja, ja. ja, logisch ook. Ik haal ze oh, natuurlijk ook Vandaag is vandaag. hij 74 geworden. Ja, Willempie. Ja. Willempie. Nee, André van Duin is 74 geworden. Hij gaat uh, op de, uh, met, uh, noem je dat, dode herdenking, gaat hij een toespraak houden. Uh, gisteren was hij bij Eva Jinnik, schoof hij aan en vertelde hij daarover. Ooit begon het natuurlijk in 1969 met optredens bij Rudi Karel, show Snip en Snap. Uh, het voorprogramma gaat natuurlijk van de Beatles. Frans Deschoten speelde er heel veel mee met Ria, Ria Falk. Het is een bijzonder man. Echt, als je hem ook weer ziet, dat denk je denkt, ja, apart na nou, al die jaren... lijkt de, uh, de, de tijd wel geen grip op hem te hebben. Ja, ongelooflijk, maar, hè? ja. En Jetske Rijdinga is ook jarig. Het is van 1972, dus ze is 49, als ik het goed zeg. En zij schittert nu ook in de serie De K van Carlijn. En ze was ook een van de dames uit de Gooise Vrouwen, die blonde. Oké. Okay. Ja, ze heeft wel een leuk gezicht ook, vind ik. Vandaag 62, even tijd voor een grap. Maar laatst was ik in een vuik gereden. En uh, Afijn, komt zo'n vrouwelijke agent op me af. Met zo'n theemuts op de kanus. Ze zegt, uh, hebben wij gedronken meneer? Ik zeg, nou uh, niet dat ik me kan herinneren. Dus, uh, maar ben jij misschien die kritiek laatst op zitten vingeren op een feestje uh... Ze zegt, waarom beledigt u een ambtenaar in functie? Ik zeg, nou omdat ik straal open ben. Wat is jouw excuus? Uh... Tonkast wordt vandaag 62, droog. <laughs> Sommige moppen ontgaan met dan een beetje... denk nou, slap. Ander dingen zijn wel heel erg goed. Stem, comedian, schrijver, regisseur. Vroeger was hij onderdeel van Kas en de Wolf. Promenade zit hij momenteel ook in natuurlijk. Dat ook een programma wat af en toe langs me heen gaat. Denk ik van... Ja, wat, een, wat, wat, wat, wat een energie en wat een, wat een tijd wordt in gestoken... terwijl het niet grappig is. Maar goed, ook okay, heeft films gespeeld als ons lek. en vet hart, een baantje, begon zijn carrière in 1999. Ja. Tonkas. Ik heb nog eentje, Stijn Fens is vandaag jaar. Uh, en dat vind ik wel leuk. Hij komt uit 1966 en ik uh, ken hem. Hij heeft vroeger bij mij op de basisschool gezeten... zijn zus zat bij mij in de klas. En hij is journalist, ook voor de... Uh, ook wat voor die uh, christelijke zender, zeg maar. Die, uh, dat hij dan ook dan in, uh, in Rome was en zo. Er was een verkiezing van nieuwe paus en dat soort dingen. Hij uh, oh ja. is daar veel mee bezig. Stijnfans. Ja, ik heb een beltijn. Ja. Goed, dat zijn weer de verjaardag. Straks de Zandvoortse berichten. Nee. En natuurlijk nog meer fijne muziek. Een van die fijne platen is Bo. het? to the music Dat naam natuurlijk Vintage, Bouw, Bouwen, wij de Jong. En uh, het is een Nederlandse artiest, ja klopt. Een Nederlandse gitarist die gewoon dit soort uh, muziekjes maakte. Het is alleen het, het is lastig te vinden natuurlijk bouwen. Als je dat gewoon zo nou ja, invoert, dan krijg je natuurlijk heel andere dingen. Dus je moet het echt wel uh, inleiden. Goed, dit is Vintage. Het is uh, zaterdagmorgen het is dan weer tijd voor de Zandvoortse berichten. We kijken even wat er allemaal speelt hier in Zandvoort. En dat is vaak uh, best wel veel momenteel. Hè? Maar... Zandvoortse bericht. Ja, Strandbungalows strandbungeloos en strandpavioens Ahoy en strand en duin. Ze hebben natuurlijk uh, uh, gevraagd of ze daar strandbungeloos mogen bouwen. Het is niet toegestaan op uh, Midden- en Zuid um, kijk, uh, boulevard. Maar wel een noordelijk gedeelte. En vanaf Talassa worden dan de bungalows geplaatst. Het zijn stroomt, er twaalf... vol What, Het stroomt vol daar. Wat, sorry? stroomt daar, want er zijn ja. er al uh, flink wat. Ja. En nu komen er weer iets van... Uh, Twintig bij? 12 mei? Ja, 12, of denk 12, denk ik. Ja. Ja, 12, 12. Of van 12 mei? Ah, nee, 12. Uh, uh, vanaf 2019 hebben ze het allemaal uh, ingediend en nu uiteindelijk is het goedgekeurd. Uh, nou goed, het is eigendom van natuurlijk familie Molenaar. En ze gaan ook wat dingen aanpassen. Onder andere uh, gaan ze Ahoy gaan ze aanpassen aan Thalassa om het uh, meer een eenheid te vormen. Het is goed, dus uh, ja. Interessant. Ja, ja zeker. Nou, het, ziet er, het ziet er heel gelikt uit. Het ziet er maar heel gelikt uit. Ik vind ja, zeker. het wel mooi van hoe ze dan dus die boulevard gemaakt hebben. En dat dat dan uh, uh, de afgang ook anders zijn. En ik ben heel benieuwd. Uh, van de, willen ze dan dat het gemeente het gaat betalen? Dat kunnen ze wel vergeten, denk ik. Maar in ieder geval, uh, ik had nog bericht ook Dat uh, is de Breaking News. Want ik breaking zag it. op NH, NH Noord-Hollandse berichten. Dat het Ratersplein wordt hier heringericht. En dat de gemeente op zoek gaat naar een nieuwe locatie. Voor de muziektent die oh. midden het dorp staat. Echt waar? Ja. En uh, die muziektent die was natuurlijk uh, gegeven door de bevolking van Zandvoort... aan de burgemeester. Nou ja, uh, hij, uh, in de variantenstudie wordt gesteld... dat hij uh, onvoldoende toegevoegde waarde heeft op die huidige locatie. En nog nauwelijks wordt gebruikt. En bovendien zouden kleinschalige activiteiten daar publiek aantrekken wat weer kan leiden tot mensen op straat of plotseling overstekende kinderen. Nou, het college opperde zelf al een verplaatsing mogelijk... naar het Gasthuisplein of misschien naar Louis-Davidskaree. De oude burgemeester die was wel verrast. En Hij zegt ook van, uh, dat hij destijds uitermate verheugd was dat hij het kreeg aangeboden. Maar uh, hij zal een mooie herinnering aan die plek overhouden. En uh, Volgende maand wordt gebogen over de schetsen voor het nieuwe Raadhuisplein. En de Raad zal later voor een definitief ontwerp kiezen. De okay, ja, stadvoorters altijd... kunnen zich er ook over uitspreken straks. Dus ik ben heel benieuwd. Oké, okay. nou allemaal mooi erover praten. Hij nou, stond natuurlijk altijd op een rare plek. Als daar een optreden werd gegeven en er konden even goed auto's omheen rijden. Ja, nou, het ja, het staat werd een... wel afgesloten vaak hoor. Ja, dat wel. oké okay. Maar ja, goed, dan heb je daar weer een beperking in uh, het vervoer. Goed, ervaringsdeskundige ja. TNT-ass is aangetrokken. Ze hebben natuurlijk ook ooit eens gekeken van... hoe moeten we dat nou een beetje die side-events side voor de Formule 1... de Grand Prix, hoe moeten we dat gaan vormgeven? En toen hebben ze gekeken naar TNT-ass. En daar hebben ze al jarenlang hebben ze daar ook allerlei uh, activiteiten rondom de, t, de TNT tt uh, Assen. Uh, dus dat hebben ze naar Sander Ten Bosch hebben ze aangesteld. Hij is interim uh, directeur. We daar en gaat nu hier ook allerlei uh, dingen regelen. Samen met uh, uh, Arnelot Limps. Die heeft uh, ook vorig jaar aan het uh, project gewerkt. Dat komt toen niet van de grond en nu gaan ze weer samenwerken. En ze gaan samen met de ondernemers kijken wat voor ideeën er allemaal zijn. En, uh, uh, heb je zelf ideeën? Kijk even op uh, site events uh, zandvoortmarketing.nl. Uh, uh, ja. Om je te laten informeren, maar ook misschien kan je wat toevoegen. Goed. Ja. De, de leden van D66 Zandwoord. hebben vrijdag een bezoek gebracht aan Pluspunt. En dan hebben we een taart meegenomen. om alle vrijwilligers een hart onder de riem te steken. Ja, er waren er natuurlijk niet veel, denk ik. Nee, beter ja. dan een mes. Maar, maar hierbij willen scherp. we onze waardering uitspreken. voor alle vrijwilligers die zo belangrijk werk doen in deze tijden. aldus Rob de Graaf, raadslid van D66. En uh, de taart is dankbaar in ontvangst genomen door Angela Strenghold. Een van de vaste vrijwilligers. En ze zegt ook wel van uh, hoe leuk het is om daar vrijwilliger te zijn. Want ze wordt regelmatig op straat aangesproken als de dame van Pluspunt. En dan weet je pas dat je echt iets betekent voor mensen. Het, het verschil maakt. Huis in de Duinen en uh, uh, Bootdaar. Uh, daar is geen sneeuwgeruimte. Dat was een heel stuk in de of in de, uh, de, de, de, de te lezen. Het is eigenweg de sneeuwruimploeg van Sparenlanden. Uh, ja, het worden daar niet op ingezet. Het is geen opbare ruimte. Hoge kosten anders. En de bonus zouden dit allemaal moeten betalen. Het zou op kunnen lopen tot duizenden euro's. En ze vonden dat niet verantwoord. Ja, wat is, wat is dan niet verantwoord? Dat het daar glad blijft of dat het zoveel geld kost? Nou, ze hebben uiteindelijk gekozen dat het te veel geld kost. Dus ze hebben uiteindelijk het gewoon gelaten voor wat het was. En er zijn wel een aantal mensen wel aan het sneeuwruimen geweest. Die hebben nog een gesprek met de burgemeester. Want dat is niet de bedoeling, want dat loop je te extra risico als je zelf gaat sneeuwruimen. Dat moet je niet doen. En, en nu uiteindelijk waren ze natuurlijk uh, ja, gekluisterd uh, aan het huisje. En er zijn ook allemaal wat oude mensen daar. Dus, uh, ze konden wel met auto's daar komen. Ze konden wel over het sneeuwspoor heen rijden. Om daar uh, goederen af ja. te leveren. Dus zo dramatisch bleek het ook wel niet te zijn. Maar ik vind het een beetje flauw. Maar volgend dat het... jaar wordt het anders aangepakt. Ja, maar ik vind ook als het de ergste gladheidsbestrijding al geweest is. Ja? En is, uh, daar hoef je niks meer te doen. Pak dan die andere wegen even aan. Ja, maar goed, dit, is een, moment, dit, is, een eigen weg. dit is een eigen weg. Ja, eigen nou, weg. Ja, kom op. Je, kan ook denken, je zou ook denken... dat de familieleden van die bewoners daar... dat ze met z'n allen even... Nou ja, ik kan ook nog hopperen, want uh, in Duinwijk... Ja? Dus, uh, uh, naast het station, die wijk is gewoon ook niet gestrooid. Nee. Zeker niet uh, de, de A.J. van de Molenstraat en zo. Nou, ze... En ik denk van juist daar is het wat uh, spannend... omdat je toch, uh, wat, uh, het loopt een beetje schuinig hier en daar. Okay. En dan denk ik van ja, als we dan klaar bent, dat is niet eens eigen weg dat is ook niet gedaan. Beetje ja, flauw. Ze zeiden op zichzelf ook dat buiten die, uh, uh, het eigen weg... daar was het ook een rommeltje. Dus ik bedoel, dat sloot mooi aan. Ja, verschrikkelijk. Ja. Blijf Vlijf binnen, week, vleden... moeten toch? Ja, precies. Ja. Week is met de ondertekening van de intentieklaring publiek-private samenwerking... de Ondernemers Belangen Zandvoort en de gemeente. Janneke en de Oude... tot dit eind van dit jaar aangesteld als ondernemersmanager. Dit is een nieuwe stap in de professionalisering... van de samenwerking tussen de gemeente en de ondernemers. En zij zal worden aangestuurd door de onafhankelijke voorzitter... van Ondernemers Belangen Zandvoort... en uitvoering geven aan de economische actiepunten 2021. Nou, ik ben benieuwd wat zij voor elkaar gaat krijgen... Zeker. Nou, verder nog te lezen dat, uh, dat de ijsculptuur... we hadden er vorige week er al over... en toen hadden we het niet meegekregen. En toen was het namelijk op vrijdag... was het of nee, de, de zandsculptuur bespoten met water... om te kijken of het een ijsculptuur zou kunnen worden. Uh, dat is gedeeltelijk goed gegaan... maar de volgende dag kwam de zon er al op... en toen zakt alles in elkaar. Gertje om nog even komen kijken naar het experiment. Hij zegt... nou is niet mislukt. Nou ja, het was even een experiment. Volgend jaar gaan we het weer anders doen. Nou ja, het was gewoon even leuk om uit te proberen. En dus uh, ieder geval, uh, ja, door uh, sparen uh, landen is er een de hoge drukspuit uh, water op beneveld. Nou, ja. leuk uh, ideetje. Ik heb hier inmiddels de klaar klaar. Ik ben reuze nieuwsgierig wat ja. het deze week gaat worden. Ja, omdat meneer uh, uh, Ibrahim Ferrer ja? die leeft niet meer. Die is in 2005 overleden. Maar hij uh, was van de Buena Vista Social Club. Oké, okay, je moet alleen die andere nog uh, uitdoen. Want ik zie dat er nog eentje aan het uh, rammelen is op jouw... Uh, die moet je even wegdoen en dan komt het oh. allemaal goed. Oké. Okay. Uh, Mevrouw met een uh, masker voor. Wacht, yeah. wat ik zeg. Oh, nou ben ik hem kwijt. Wacht ervoor. Ja. Concentratie. <laughs> Lekker. Ja. Lekker dan. Je hebt het gehad met de cursus. We kunnen. Oh, nou, iedereen kent deze. Het is Heerlijk wakker Zeker. worden met dit nummer: Tjan Het Met de zomerzon op je bolletje. Heerlijk genieten. Ik heb para om Winnet is heel stellig. Straks je stem uitbrengen kan helemaal veilig. Uh, mag ik hier mijn verhaal bij vertellen. Dus? Ja, verdamme. Dat ooit uh, de Stad in uh, Amsterdam had hun uitgenodigd. En dat uh, ze zoveel jaar bestonden. Maar toen werd er in een park in Amsterdam. waar een grote schermen gezet en dan kon je het live volgen. Okay. Daar ben ik geweest. En het was zo'n magische avond. Mooi weer in het park. Overal waren mensen... Zaten gezellig, er was een dansvloertje. Oh ja, het was ja. net of je in Cuba was. En, uh, iedereen had gewoon zijn eigen drank bij zich. En je kon nog wat hapjes kopen drankjes. en drankjes. Het was heel gezellig. Je krijgt toch een beetje een onheilig gevoel. Nou, ik denk, jezus, dat kan allemaal niet meer. Nou, we, we, we zaten niet eens vlak op iedereen. Hoor. Maar dus, dan gaan het op die ideeën, jezus. Ik, ik, ik voel het gewoon helemaal met deze muziek. Heerlijk gewoon. Heerlijk, ja. En van die dames je die gewoon uh, jurkjes aan hebben. Ja, meestal nou, ze nee. hebben wel iets aan meestal. Ja, ja, ze kunnen ook een broek aan hebben. Dat maar het wel. mooie is, er zijn ook clips van dit nummer. En dan ja? zie je allemaal van die auto's. Die hele oude bollet. Ja, ja, ja. Maar die staan ook heel vaak staan ze op kratjes. Gewoon, het lijkt heel leuk, maar ze zijn gewoon allemaal, die wielen zijn er allemaal onderuit gejat. Nou, dat ja. nee. ze hebben gewoon geen geld voor andere auto's. Ja. Kijk, je in een Nederlands reis, en dan heb je heel veel geld. Maar je kan ze onderhouden. Daar heb je gewoon geen geld voor een nieuwe wagen. Dat is er meer. Nou goed, ik zal zeggen... Yes, dat was de landenkeuze. Sorry, ik zit helemaal in de Trevor Horn's uh, suintjes. Maar daar ja. uh, komt ook gisteren een documentaire over. Heb je zitten te kijken. Uh, erg grappig, die man. Goed, dus, uh, is het is zaterdagmorgen. Kwart voor tien. En we hebben gisteren ook weer uh, televisie te kijken. Een uh, uh, wijs, waas, waas op reis in uh, Vlaanderen. En hij uh, werd uitgenodigd om naar een uh, roze, hoe nou, noem je dat, een buurt te gaan waar allemaal dames van lichte zeden Oh ja, ja. Ik mocht dat krijgen een uh, Tour de Ja, Tour de moor En liep uh, liep daarin binnen en had gewoon wat vragen. I want to have sex. How does it work? It's everything protected. The mask should stay on in the room, and uh, you have to do like position which you cannot see each other. Missionary position is Nee. No, no, no kisses, no. Je moet zeggen yes. Yes, no kisses. Goed, goed. Nou, ja. het is wel maf. Hij loopt daar rond, kijkt daar een beetje een minuutje rond en uh, laat zich informeren. Ja, je seks is wel mogelijk, maar je moet dan zeg maar niet met de gezichten tegen elkaar zitten. Ja. Dan kan het allemaal. Ja, nou, je kan gewoon ook gewoon een plastic ding er uh, tussen doen. Ja. Allebei zo'n plastic. Uh, Dingen ja. ding op, van de ruimtevaart, weet ja, je wel. Ik, ja. geloof ik, dat, ik geloof dat de sekspopen het tegenwoordig wel heel erg goed doen. Ja, dan denk dan ik kan je wel weer alles ja. doen. Ja. Maar die ja. moeten daarna weer goed schoonmaken. Dat schijnt nog best wel prijzig te zijn om daar uiteindelijk op te kunnen kruiden. Maar oh, je hebt je er al in verdiept? Ja, nee, ik heb ja. wel eens gehoord dat een pop kost 60 euro. En een vrouw, echte vrouw kost dan weer 50 euro. Want dan, ja, bij, een, bij een pop moet weer een andere vrouw komen die hem dan weer schoonmaakt. Of een man, sorry. Of een man. Maar goed, dus, en bijna, een vrouw kan dat zelf doen. Dus dat ja. Okay, okay, ja ja zoiets nou goed gisteren en het mooie was ook hij was bij een mijnwerkersdorpje dat helemaal opgebouwd was uit mijnwerkers die uit alle soorten landen ook donkere mensen lichte mensen alles bij elkaar en uh, hij hoorde dit Was er geen onderscheid Nee, nee. nee. zwart als je naar boven gaat hè? dat was nou, dat geen vind ik wel heel schoon dat jij zegt je zegt ja iedereen was zwart dus mag ik keer Er was vreemd. geen discriminatie, want iedereen als hij boven kwam. Zwaar was zwart. Ze waren ja. allemaal zwart. Dat is mooi. Dat vond hij wel schoen. Ik dat iedereen zwart was. Mooie uitdrukking ook, dat ja, Belgische. Ja, echt ja. mooi, echt mooi taaltje. Goed. Uh, waas op reis in België. Goed. Heb je nog andere berichten? Ik zie je nog ja, te Ik heb alweer de berichten, maar het is sowieso vandaag. Uh, is het wel de werelddag van de sociale rechtvaardigheid. van de Verenigde Naties. Ja? Uh, in Nederland kan ik er niks over vinden, maar in Amerika is er, uh, gebeurt er wel wat. En uh, daarnaast heb je dus ook nog uh, uh, een, een dag, en dat heet dan uh, uh, de verjaardag van de Jade keizer in China. Oké. Okay. En uh, dan, dan uh, ja, gebeurt er ook wel als daar. Ik, ik snap het niet helemaal. Want het is echt al een aantal dagen weer dan na het uh, Chinese Nieuwjaar. Dat was de twaalf of zo. Ja, op een gegeven moment. Dat was vorig jaar nog zo'n uh, shock, hè? want dat was het begin van, uh, van uh, de piepcrisis. Oh ja, die. Ja. ja. Dat, was, uh, dat, dat, dat ze toen niet mochten. Uh, reizen. Nou, dat was al uh, dat wij dachten van nou, dat ja. nou, is toch wel heftig daar. Gelukkig, hier voor niet voor sociale rechtvaardigheid. Ja, Grappig. De ene ja. groep zal zeggen ja, dat is heel belangrijk. De andere zegt van volgens mij hebben we al geen sociale rechtvaardigheid meer. Dat hebben we momenteel al ingeleverd. Nou, daarom we moeten we erop blijven letten. op blijven letten, zeker. Maar goed, er zit momenteel wat voor. Een soort waasje. Wat heeft het ook weer voor naam? Ik weet het er gewoon niet meer. Goed, Bertolf. Leuke, droppige muziek. Dank, Luka. Never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 Don't you look up to nobody Don't look down on no one It's no use to compare yourself With everyone you see No, it doesn't matter Don't you try to be better Just try to be the best you can be Never act superior to someone poorer than you And Don't you ever take shit from some rich kid And just remember that his shit stings too So don't look out to nobody Don't look down on nobody geven, kijk niet neer op mensen en kijk niet omhoog, blijf contact houden. Gast, dat is, allemaal niet haal, dat is toch helemaal niet haalbaar meer, wat zit je nou te baselen man, gast, het is toch iedereen voorzicht. Oh ja, met z'n allen. Nou goed, eh, ja, Bert Hof, echt leuke muziek vind ik dit. Eh, nieuw hoor. Don't look up, don't look down. Het is de zaterdagmorgen. Eh, en gisteren, ja, ik kijk dan altijd nieuws. En eh, was gisteren voor mij, was het op 1 of was het... Ik weet niet, een van de televisieprogramma. En eh, weet niet of ik ken, Emma Wortelboer... Die is natuurlijk altijd een beetje apart. Komt apart in het nieuws altijd. En ze doet nu interviews bij een televisieprogramma. En dan gaat ze met de rug naar de gast toe zitten. En dan vragen ze altijd, stelt ze uh, scherpe vragen. En nu had je Thierry Baudet en ze vroeg allerlei dingen. Uh, en uh, nou, dat, dat, dat verliep zo. Wanneer bent u voor het laatst verliefd geworden op iets dan? Ik vind de toon van de vragen irritant en niet empathisch. Oh. Ik straalt geen interesse van uit. En dat inspireert me niet om iets over mezelf te vertellen. Oké. Okay. Hoe heeft u dan dat ik de vragen stel? Ja, gewoon je hart is dicht. Mijn hart is dicht? <laughs> ja. Je bent, je bent hard. Ze werd eigenlijk een beetje te kakken gezet. Het mag, was, voor het interview was uh, uh, Wopke Hoekstra was... Uh, in hetzelfde programma. En die moest echt alles uit de kast halen om te verontschuldigen dat hij aan het schaatsen was geweest. En hij, echt, hij werd het vuur aan zijn schenen gelegd. Gewoon. En hij bleef netjes antwoorden. En dan kwam deze Thierry Baudet werd geïnterviewd door Emma Wortelboer. En die, die serveerde haar gewoon zo af. Ja. Die, echt, die had zoiets: hier ga ik helemaal niet op in. Wat Wopke eigenlijk volhield. deed. die denkt van, hier, ga ik heel, hier heb ik helemaal geen zin in. En liep letterlijk bij het interview weg. En zegt van, wat een stom interview. Hoorde hij hem nog zacht zeggen. ik echt heel stom interview van de NPO. Daar werk ik ook helemaal niet aan mee. En dan liep gewoon weg. Uh. En Wortelboer was echt verontwaardigd. Wat is dit maar... voor haar. En ik moet ook zeggen, ik liet het zien aan mijn vrouw. Die zegt van, ja, maar er zit ook wel een soort sarcasme in haar stem. En als je dan elkaar niet aankijkt. En met de rug naar elkaar toe uh, uh, zit. Hoe moest is, dat dan? Nou, dat is de format, hè. Het is natuurlijk een apart format in deze coronaperiode... dat je niet te veel contact maakt. Dus en ja, niet in elkaar gezicht ademt. Dan okay. ga je van elkaar afzitten. En als je zo'n toon hebt, en hij is daar heel gevoelig voor... want hij wil natuurlijk altijd heel veel aandacht. Hij krijgt heel veel aandacht. En nog veel meer aandacht, Thierry Baudet. Dat kreeg hij niet op zijn manier. Dan gaat hij geen antwoorden geven. Dan loopt hij gewoon weg. Het kan okay. dus wel. Dit gebeurde bij politici eigenlijk alleen in de jaren 70 en 80. Maar het lijkt wel weer een beetje terug te komen. Ik vond het vernieuwend. Zeker. Nou, ik zie jij nog even kijken naar uh, ja. Australië. Ja, nou, dat, is, dat, dat vertelde iemand maar gisteren. Dat het allemaal uitgezet was in Amerika. Dat ja? uh, Facebook heeft Australiëse gebruikers geblokt om, om uh, dingen te, te delen of te zien. Ja. Uh, vanwege dat uh, uh, Australië de, de, zat te mopperen erover. En ik ben heel benieuwd hoe dat afgelopen. Censuur. Ja, eigenlijk wel. Okay. En uh, dus uh, ja, de, de, ze kunnen het gewoon helemaal niet gebruiken op het moment of zo. Maar uh, ik heb er niks van gehoord in de media bij ons. Nee. Ja, het raakt ons natuurlijk niet rechtstreeks, maar ja, dat kan bij ons natuurlijk ook op een gegeven moment gebeuren. Waar zijn we nog zonder de social media, als dat er helemaal uit is? Mm, ja, ja, dan wel. moeten we wat, wat anders gaan doen. Maar ik denk dat de heel veel mensen dat niet meer kunnen. Nee. Van, goh, wat, je merkt het al, gewoon als de stroom uitvalt, yeah. dat mensen naar buiten komen. Van, wat is er? <laughs> wat is er? Ja, <laughs> en, en het, het scheidt dus bij Amerika dus, of bij Australië. Dat, dat ze dan geblokkeerd hebben, dat je niks meer kan delen. Zo. Dus alles wat er is oude content. Ja. Nou ja, misschien kunnen ze bij die oude content nog een keer wat dingen lezen. Zo. Echt, dit, dit dus dat we is wel grappig. Dit is als er een blackdown down komt, of een black out, hoe noemen ja. ze het ook weer? Geen stroom. En echt, echt een paar dagen dat we ook niet de harde schijven kunnen laten draaien, ja, dan hebben we echt Je ziet hier de ook van. Uh, why is Facebook doing this? Yeah. And what happened with the government site? Maar het is ook zo. Als jij bijvoorbeeld uh, via Facebook een evenement hebt georganiseerd. En uh, met allemaal mensen die je hebt uitgenodigd... en dingen erop gezet en zo. D en je kan er niet meer bij. Nee. Dat, is wel, dat is wel lastig. Ja. En grote evenementen kan je nooit meer zo groot uh, posten en doen... als dat uh, kon. Dus nee. uh, ergens zijn we ook weer heel erg afhankelijk geworden van... En dat is wel spannend allemaal. Het begon gewoon als een leuk uh, iets voor studenten... om te, co ja, te communiceren oké. met elkaar. Ja. En uiteindelijk is het heel iets groot geworden. En, nou, je hebt altijd nog Twitter, nog, maar Twitter wordt ook een beetje onder Facebook. En, nou, ja, goed, uh, ja. Nou, ja, goed. ja, en de telefoonrekeningen gaan er weer omhoog. Want heel veel mensen bellen ook via WhatsApp of via Facebook. Je hebt er allemaal telefo telefoontjes bij dat je gratis kan bellen. Ja, ja. En als het allemaal niet meer kan... dan krijgen heel veel mensen misschien weer uh, een enorme geldproblemen, Omdat ze dan toch weer zoveel willen praten. Ja. En dan hebben ze een probleem. Dus is... dat zou wel een mooie test zijn... om als dat een maand uit is. Ja. Maar ja, dan is die avondklok helemaal vervelend. Nou ja, goed, je zou misschien even moeten kijken naar Texas. In Amerika is het, momenteel zijn ze momenteel echt wel een paar dagen zonder stroom geweest, geloof ik. En de stroom ja. met water ook weer, dat wisselt elkaar af. En uh, ik, sprak, ik hoorde vanochtend iemand op Radio 1 over die uh, daar uh, maaltijd aan huis bezorgt. En uh, dat dat heel lastig voor elkaar krijgt. En soms ook oudere mensen geen contact mee krijgt. Ja. En uiteindelijk echt zoiets van, ja, gaat het wel goed met die mensen? En uiteindelijk als een man gesproken, die had bijvoorbeeld twee of drie dagen niet gegeten. Zelf oh. niet maaltijd kon maken. Dus dat, dat is wel echt serieus daar in uh, Texas. Ja. Ja, met stroom. Ja, ja, er was toch, uh, want eentje was toch op vakantie gegaan? Of wat zei je dat net? Nee. De, nee. De, de, een van de, uh, van de uh, leiders, zeg maar, uh, van de politieke partij. Ja, oh ja, Die had klopt. het ook zo koud. Die was ja, op vakantie gegaan. Die vond het te koud hier. En toen hebben we enorme pro, uh, protesten overal. En die is na twee dagen teruggekomen. Ja. Oh, ja, ja. een beetje, want hij was naar Cancun gegaan of zo in... Uh, in Mexico. Daar was het lekker warm. Ja, daar had hij nog andere ander huis. Uh, ja, en dan zaten ze allemaal. Uh, wat? En dan hoe kan je dat doen? En maar ja, Texas, daar zijn ze natuurlijk heel veel die temperaturen niet gewend. Nee, nee. Dus, dus daar wat... was het in een min uh, min 10 graden of zo, of weet ik wel. Misschien wel kouder. Echt waar? Oh, dat had ik niet begrijpen. Ja, dat is wel koud. Sneeuw, was. Heel veel sneeuw. Oké. Okay. Nou, ja, bizar. Gewoon, uh, de wereld verandert. En je moet mee veranderen. Goed. Even een leuke platen. Is Dimitri Vegas. Het klinkt toch. I can see the future that ain't much between us I can't find it in my heart, my heart to leave you I've been fucking bitches down in Pasadena Even though I promised that I never keep it Blowing all my life, my life, like all the time All we do is fuck, we fight like all the time Wish that I could find the strength to leave you I think I kiss you too much I think I give you too much I think I love you too much Too much, too much I think I trust you too much I think I give you too much I think I love you, think I love you Think I love you too much oh, oh, What you telling me? Did you saying you're my enemy? Oh, tell me Little shoddy, what you telling me? Show some respect for me No time to lecture me Yeah, sexuality Huh. Huh. Rockstar, rockstar living Bad huh. things, they get out of it But you know that you're mine is. Anything you want to do, I'm want it Drink to you pass up, bottle of finish Girls wanna make up, but it guy's with this But I want you alone I think I kiss you too Ik kan er gewoon doorheen, hè? Dit ook gewoon. Precies, Trevor Horn Sounds. Lekker een vette geluid van Dimitri Vegas. Too much. Nieuwe zing die uitkomt. Nou, we zijn bijna rond natuurlijk. Nou, waar begonnen we en waar eindigen we mee? Nou, vierde waarheid natuurlijk, de rechtszaak. Eh, vandaag een heel groot stuk in de Telegraaf te lezen. Crime Fighter Teven. Fred Teven. Die natuurlijk nu op de bus zit. Hij, speelt, hij rijdt toch op de bus? Ja, hij rijdt nu op de bus, geloof ik. Die was echt verbaasd toen hij de rechtszaak zag... Met onder andere Jeroen Pols en deze Willem Engel van waarheid Dat zij de rechtszaak wonnen. En hij zegt, van Jeroen Pols ken ik nog wel. Dat is een grote crimineel geweest. Die heeft vroeger drugs gesmokkeld. Die heeft, die heeft helemaal aan de andere kant gestaan. Dat was gewoon eind jaren negentig. Was echt op jacht naar Jeroen Pols. Net heeft heb je pas gezeten. Hij heeft zichzelf omgeschoold uh, voor advocaat. Hij is nog niet aan de bak gekomen. Hij zegt ook dat hij geen advocaat is, maar een jurist. Nee, hij adviseert dus heel veel mensen. onder andere dus ook Viruswaarheid. Dat zijn eigenlijk de twee belangrijke mannen van, dat, van, dat, van het clubje, zeg maar. En hij is eh, onder andere is hij bezig is met de eh, Camara-zaak. En die hebben echt, wat eh, was het, 163 kilo cocaïne naar Nederland gehaald. Dat was in de jaren negentig. En er is ook geweld bij geweest. Uh, nou goed, hij heeft eigenlijk een gevangenisstraf Hij heeft zijn leven verbeterd. Hij wil nu de wereld helpen, zegt hij. zo. Maar goed, je snapt wel dat heel veel mensen hier een crisis naar gaan kijken. En denken, ja, ja, ja, een crimineel. Ja, die wil de wereld redden. Nou, dat is allemaal wel. Nou goed, het is natuurlijk wel goed dat die rechtszaak is geweest. Want hoe de wet geregeld was, is natuurlijk een grote puinbak. Gewoon. Je denkt, hoe kunnen ze dat gewoon voor elkaar gekregen hebben? Maar goed, het dacht natuurlijk de regering van, ach, dat wilde mensen het wel. Die willen ook dat het allemaal overgaat. Die werken die vast aan. Mee. Maar er zijn altijd warse mensen, dus je moet het wettelijk gewoon beter regelen. Nou goed, heb jij nog iets om ons sluiten? Ja, het is dus vandaag de verjaardag van de jaren keizer. Ja. En het schijnt dus dat, dat, dan, dat die, keizer, die keizer daar heerser is over alle goden. Ja. En het wordt gewoon gevierd vandaag en het is een offerritueel. Oké. Okay. Nou, dus ik zou zeggen... vier uur is het klaar. Prettig weekend. We spreken elkaar al volgende week. Hè? Tot volgende week. Hoi, hoi. Dit is leeft. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.